Met het In Urk is een tweede verdachte aangehouden... vanwege de vuurwerkaanslag op een huis begin november. De politie had een signalement en een foto verspreid... en vanochtend werd hij opgepakt. Waar dat was, is niet bekend. Een man van 28, die eerder al werd aangehouden, zit nog vast. De vuurwerkbom bij het huis van een gezin veroorzaakte een ravage. Volgens de politie van Urk was het waarschijnlijk een wraakactie... bedoeld voor de buren. Die zouden de politie hebben getipt over een auto met illegaal vuurwerk. De politie in Noord-Ierland heeft vier mannen opgepakt... in verband met de dood van journaliste Lyra McKee. Vorig jaar april werd ze neergeschoten bij rellen in de stad Londonderry. De New IRA heeft zich verantwoordelijk verklaard voor haar dood... en de vier verdachten zouden banden hebben met die splinterterreurgroep. Het hoofd van de recherche hoopt dat meer mensen... hun angst voor wraakacties overwinnen... en met de politie gaan praten over wat ze van de zaak weten. Ook hoopt hij dat ooggetuigen beeldmateriaal van de rellen... met de Noord-Ierse politie willen delen.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 Voor de derde dag op rij zijn er vanwege de harde wind... tientallen vluchten geschrapt op Schiphol. Tot nu toe zijn het er 120, vooral vluchten binnen Europa. Gisteren werden vanwege Storm Kira meer dan 220 vluchten geannuleerd... en zondag gingen al 240 vluchten van en naar Schiphol niet door.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 And I saw it through without exemption. And I planned each charted course, each careful step along life's byway. And more, much more than this, I did it more.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 I right. have had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing just to think I did all that. And may I say not in a shy way Oh no Oh no, not me I did it my way What are we all? What have you got? If not yourself Then you have not Just say the thing 2 truly Wel, dat was Paul Enka. Een, een beetje rommelige entrevue vandaag. Minder dan ik van ons gewend ben, helaas. Maar dit is toch het vertrouwde Zandvoort-lunch op de dinsdagmiddag. En uh, hier zit Jan, aan de andere kant zit Dolly. En we hebben zo meteen gezellig een gezellige gast bij ons. En op de achtersteuning achter mij heb ik ook nog onze Roy staan. Dus uh, we gaan weer een, we proberen een gezellige muzikale boterham voor u te serveren... in deze komende twee uurtjes. Jazeker, en uh, niet alleen uh, muziek, uh, maar je zei het terecht al... we hebben een, een heel gezellige dame te gast. Toos Bergen van Classic Concerts. En er staat natuurlijk weer wat moois te gebeuren zondag. Daar gaat Toos ons straks van alles over vertellen. En uh, het hele jaar... Um, Jan, als je praat moet je even je dingen uh, je schuif dicht doen. GELACH <lacht> Uh, uh, uh, uh, jullie bestaan 20 jaar, daar gaan ja. we het ook even over hebben. Want dat gaat natuurlijk ook uh, van alles beloven. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. goed. En, uh, nou, buiten Toosom uh, hebben we natuurlijk ook nog allerlei andere dingen. We gaan nu het uh, weerbericht uh, mededelen. In zo in de loop van de uitzending. We hebben de artiest van de dag van vandaag, iemand die jarig is. En daar heeft Jan een heel leuk nummer voor meegenomen. En, uh, ja. Ik ga, ik, ga het, ik ga straks een, een taartje kopen met een kaarsje. En dan ga ik het uitblazen. Hè? Hopen dat die wens uitkomt. Als, als het straks gedraaid wordt, dan begrijpen jullie wel waarom. En dan hebben we nog iets heel moois vandaag. En dat is natuurlijk vreselijk leuk. En daar kunnen we meteen mee aan de slag. Luister en huiver. Binnenkort is de huishoudbeurs. En uh, daar gaan uh, ver weer opgetogen... Naar, uh, naar de Rai. Ik denk dat het daar is of niet? Ja, hè? Ja, altijd. altijd. En, en, met en de dan volgt dat ze weer terug, hè? Ja, zo is het. Zo is het. In de Rai Amsterdam. En uh, wij mogen kaarten weggeven. En vandaag mag ik twee ka het kaarten voor de huishoudbeurs weggeven. aan degene die ons als eerste belt tijdens de uitzending. En dan zal ik meteen ons telefoonnummer melden: dat is 023 57 303 dus 023 57 303 93. Dus ik zou zeggen pak de telefoon, bel op en ontvang van ons twee mooie kaarten voor de huishoudbeurs. Klinkt leuk. Ja toch? Gaan we even verder met een muziekje? Zullen we dat doen? Dan gaan Dezelfde. we straks gezellig met Toos praten. Okay. Of als we iemand aan de telefoon krijgen ja, natuurlijk. Ja, er de telefoon. Oh, zo. Dat is zo. Eén momentje alsjeblieft. <laughs> Zet maar een uh, muziekje op, uh, Jan. Gaan we doen. Oké okay, dan. Het is wel een hele... times of bitter tears, I'm building this with you Nothing's gonna change my mind Nothing's gonna change my mind Who we are can be defined by the things we choose to do Nothing's gonna waste our time Nothing's gonna waste our time From the backseat of our troubles We'll be making No excuses, my love here will be waiting breath, these words I still breathe, nothing's gonna close my door, nothing's gonna close our door. God. Ja, dat was uh, onze Ellen Clark. En uh, gaan we Joop erin halen? Ja, want uh, we, we hadden meteen een beller. En niemand minder dan Joop van Ness. Joop, ben je daar? Ja, we hebben wel, wel Hallo Joop. Wat hallo, leuk hallo. dat jij belt voor die kaarten. Of belde je niet voor die kaarten? Ja, toch? Ja, ja, ja. Ik reageerde direct. Ik reageerde direct. Nou, dat was duidelijk. Ik Snel denk... snelle jongen, Joop. Ja. Dolly, Dolly, Dolly. Ik ben heel genereus. Ja. Ik stel ze ter beschikking aan de eerste beste die nu belt. Oh, ja. Ah, dat is ja. Ah, dat moeten we weer gaan zitten een wachten. Een echte gentleman hoor. Ja. ja wel, zo ben ik. Ja. Sociale Joop. hè? <laughs> Erg goed hoor Joop. Bijvoorbeeld dank. In naam van de volgende beller. is een grapjas hè. Jongen, <laughs> jongen, jongen, jongen. Jonge. <lacht> nou is het goed hoor Joop. Nou. We zullen, we zullen er een reep van je namens jou bij doen. <laughs> Oké, okay, jongens. En, en, een hele mooie uitzending verder. Dank je wel. Dank je wel, Oké, oh, okay, groetjes. Oké. Okay. Hey, we horen okay. weer. Bye, doeg. Wat gaan we doen, Dolly? Uh, muziek draaien en dan gaan we daarna gezellig met Toasten. Dat gaan praten. we doen, we gaan over naar en, uh, de... Ja, we gaan natuurlijk wel weer uh, helemaal opnieuw beginnen. Ja. Want uh, ja, we hebben twee e-tickets uh, beschikbaar. En uh, Joop belde er wel eens voor, maar hij heeft liever dat, uh, dat iemand anders er naartoe gaat. En, uh, want hij heeft maar een heel klein mandje op zijn scootmobiel. Dus daar past toch niks in. En hij mag niet op de snelweg komen er En hij mag ook niet op de snelweg. Dus uh, uh, uh, hij was heel impulsief. Maar uh, te, terwijl hij zat te wachten om in de uitzending te komen, uh, voorzag hij allerlei bezwaren. En uh, beren en leeuwen en uh, konijnen op de weg. Dus uh, de, de uh, tickets blijven beschikbaar. Dus bel Blijf bellen. 0 023 57 303 En wellicht ben je de eerste en win je die twee mooie kaarten.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 Het was Madonna, een dame met een hele goede muziekgeschiedenis. Dat was een nummer dat had zij een uh, aantal jaren had op plaat gezet. snel was dat van Dome Clean. Maar deze versie is toch ook niet onverdienstelijk, dachten wij. Uh, we gaan naar, denk ik, naar Dolly en de Gast. Ja, ja zeker. En, en dan mag je ook de schuif even openzetten, zodat we Toos ook horen. We ja. dus... oh, je hoorde me nog niet. We hoorden je ja. net nog niet zo goed. Het oh, was okay. een beetje ruimtelijk. Ja. Uh, Toos, welkom in de studio. Dankjewel. Leuk ja. dat je kon komen. Leuk. Ja. Staat hij dan nou goed open of niet? Drie staat open. Zit het in drie? Nee, je moet vier hebben. Oh <laughs> kijk. Ja, kijk. Klinkt je nou beter? Ja, kijk, ben nu ik... horen we Toos zoals oh. we Toos moeten horen. Ja, dat is wel heel belangrijk dat ze me horen. Ja, toch? Ja, Dank jullie wel voor de uitnodiging. Nee, maar? graag gedaan. Graag gedaan. Uh, wij moeten uh, jullie bedanken. Want uh, al heel wat jaartjes uh, ben jij samen met nog vele anderen natuurlijk ja. heel actief. Uh, met met het classic concert ja, gebeuren. Twintig jaar. 20 jaar, jaar lang halen 20 jullie al jaar. Ja. Ja, al zoveel ja. keer per jaar uh, ja. grote namen binnen. Dat ga je wel zeggen. Ons, ja. ja, mensen weten het niet altijd. Maar nou, we, weet je waar we mee begonnen zijn? Op de boulevard met de Carmina Burana. Ja. Dat weet iedereen nog. En dat iedereen was toch heeft ook fantastisch. Het gaat, gaat zoiets weer eens komen? Nee, nee, nee. nee met de nee. 25 jaar misschien? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee? nee, dit nee dat was toen ook met die storm die je kwam opzetten en met gevaar met die tent ja, en alles. Ja, en... ja, Maar dat was ook veel te kostbaar. Ja, dat hè? zijn zulke kostbare producties. Daar, dat kunnen we echt niet... Uh, hebben we één keer gedaan. Ja. En uh, ja, dat, dat is bij één keer gebleven. Ja, dat en daar gaat het dus ook ja. bij blijven. En we doen het nu kleinschaliger. Maar... Nou ja, maar dat kan net zo mooi zijn, toch? Prachtig. Ja, ja lijkt me wel. We lijkt hebben me mooie wel. producties. Ja, want uh, je bent hier omdat aanstaande zondag... ook weer iets heel bijzonders in de kerk ja. gaat gebeuren. Ja, we hebben een piano recital... Ja. Met, uh, en de naam van de dame is uh, Kitte van Sjadremmoesvili. In één keer goed. Het, je breekt er uh, je tong bijna over, maar... Uh, nou, een beetje oefenen, dan wil het ja, wel lukken. Ja, met een ja. beetje oefenen ja. gaat het dan. Het is een Georgische schone, want het ja. is echt een prachtige vrouw om te zien. Als je naar de kabel-tv kijkt van ZFM, dan zie je haar foto voorbij komen. Het is echt een prachtige vrouw om te zien. Maar, en jong um, ook, hè? Het is nog... Uh, ja, ik weet niet precies hoe oud ze is, want dat heeft ze niet doorgegeven met de CV. Maar nou, ze ziet er jong uit. Ze ziet er in ja. ieder geval wel jong uit. Dus ja. Ze heeft uh, ons land uh, sinds 2017 gekozen als thuisbasis. Ze komt uit Georgië, uit Tbilisi. En uh, ja, ze wordt geroemd om haar fabelachtige pianomuziek. En ze weet de mensen uh, in de ziel van de mensen door te dringen. Ja, want dat is, dat is het, hè? Ja, dat um, is Je kan kanaal. piano spelen, maar je kan ook eens zijn met de piano... Ik heb, ik heb het ja. hier eens meegemaakt in de studio met een uh, violiste. En uh, dat was ook een, een pianist en een zangeres. Maar die violiste, ik, ik kon niet anders dan zeggen van... Uh, jij speelt geen viool, je bent jij de bent de viool. viool. Ja. En, en ja. zoiets is dat ook met deze dame, met neem ik haar, aan. Ja, ik denk dat dat met haar net zo zal zijn. Ja. En uh, ja, door de manier van spelen... en dat, dat heb je ervaren met die violiste... Ja. Uh, ja, kom je bij de mensen binnen. Ja. En, en dan, dan heb je wel wat in je mars, hoor. Als je dat kan. Ja. Dat je dat speelt en ook uh, de mensen raakt. Maar weet je, ik heb een Is er nou ook bij het wel eh, nog belangstelling voor, voor dit soort muziek? Uh, nou, als ik kijk naar uh, uh, jeugdorkesten. Uh, uh, muziekscholen voor jongeren. Dan zijn er toch wel heel veel jonge mensen die van klassieke muziek dat houden. Dat dacht ik ook wel, ja. Ja. ja. En wat wij dus ook uh, altijd uh, in onze concertserie hebben... dat is een uitvoering met uh, uh, laureaten van het Prinses Christina Concours... Dat zijn jonge mensen van 20, 21, soms 18, 19 jaar... die prijzen hebben gewonnen uh, tijdens dat concours. En we hebben dus al in een jaar of acht met hun een overeenkomst... dat ze dus één keer per jaar... Want die jonge mensen moeten natuurlijk ook ervaring opdoen... op een concertpool. Ja, maar het valt ook al als je zo'n concert op de televisie ziet... Uh, binnen het buitenland... dat er gewoon heel veel jong of jonger publiek in de zaal zit. Ja. Nou, dat wou ja. ik net zeggen, maar ik wilde je even uit laten praten... Maar... Uh, dat, dat valt mij ook op als ik bij jullie kom luisteren en kijken naar een concert. Dat er best wel wat uh, uh, jongeren ook zijn. En ook kinderen echt. Ja, hè? Die heel braaf, gewoon rustig ja, op hun stoel ja. zitten. En heel aandachtig mijn, luisteren. Ja, het zou voor mij meer mogen hoor. Meer, ja, ja dat ik, snap zou ik. meer uh, jongeren in de leeftijdscategorie... tussen de 15 en de 25 bijvoorbeeld... Ja, dat, dat, dat is een lastige categorie. Dat is, uh, ja, die, die hebben niet zoveel, denk ik. We zijn wel klassieke... heel veel klassiek radiosenders. Dus er is wel ja, heel veel te beluisteren. Ja. dat is ook, ja, ook tekenend ja, daarvoor natuurlijk. Ja. En uh, ook me, uh, jonge mensen die op het conservatorium zitten. Ook die dat. klassieke ja. muziek ja. studeren. Ja. dus ze zijn ja. er wel. Zeker, want maar... ik was een poosje geleden... bij de Open Dag van het Cornet Lyceum. Die staan er natuurlijk ook bekend ja. om, om. Oh ja. En uh, daar was dus ook een orkest aan het spelen van de leerlingen. Ja. Nou, ja, leuke stad. Oh, kippenvel, kippenvel. Ja, ja. Want mijn kleinzoon zat meteen uh, bij het mengpaneel. En ja. uh, die kreeg daar van alles te leren, want Hebben dat is zijn passie. Hebben we trouwens ook één keer gehad. Hè? De, de, het uh, orkest van het Cornet Lyceum. Echt? In de uitvoering. Ja, ja. en daar, ja. daar trek je natuurlijk ook weer heel veel jeugd mee. Ik, ja. Hè? Ja, ja, nou die ja, de leerlingen mee, de leerling. Ja. Die willen graag komen luisteren? Ja, luisteren, ja, natuurlijk. Ja, ja, maar die, is... Ze zijn goed. Ja, ze zijn oh, heel... fantastisch. Maar goed, dus, dus, uh, dus ook met die laureaten. Uh, uh, en, en merk je dan ook als, als die kinderen komen spelen dat er dan ook meer jeugd in de zaal aanwezig is? Nou, niet, niet, niet echt. echt. Niet extreem. Nee, nee. Ik kan niet zeggen dat er dan een meerderheid aan, aan jonge luisteraars is. Nee, nee, nee Als nee. we toch op die koers zitten. Hè? Eh, eh, hebben jullie ook wel eens geprobeerd om... Uh, je hebt ook van die mooie producties die speciaal bedoeld zijn voor peuters en kleuters. Absoluut. We, hebben jullie dat ja, ook wel eens we gedaan? Hebben, ik weet niet precies het jaartal hoor. Dat moet je me vergeven. Maar we hebben ooit uh, Maarten van Koningsbergen gehad. Met Peter en de Wolf. Mooi. En daar hebben we de scholen uitgenodigd. Ja. Maar er is gewoon ongelooflijk weinig belangstelling voor. Is dus waar? Echt zo. Nou, we hebben het één keer geprobeerd en het ja. was zo teleurstellend eigenlijk. Ja. Dat, we, ja, dat we hebben gezegd, nou, nu even niet. Terwijl we het heel belangrijk vinden hoor: klassieke ja. muziek ja. ook ja. op de scholen. Ja. En, uh, maar ja, dat was gewoon heel jammer. Dat dat, ja. Uh, ja, het begint nu wel weer een beetje te komen. Hè? Dat er steeds stiekem weer wat meer aandacht komt voor kunst en Ja, uh, ja en ook een beetje dankzij en, Maxima. Uh, hè? Want ja, die heel de langzaam, muziek die ja. brengt het muziekinstrument in de school. En mm -hmm. dus daarmee ja, hoop je dus toch wel een beetje meer uh, de klassieke muziek. Ja, kinderen daar eigen mee te maken. En dat, dat is het. Ze moeten het een ja. keer gehoord hebben. Ja. Willen ze het kunnen waarderen ja. op een gegeven moment. Ja. Ja. Maar goed, uh, aanstaande zondag dus. Uh, ja. Een prachtige jonge vrouw. Een prachtige jonge vrouw uit Georgië. Ze heeft een heel mooi programma. Ze speelt werken van Bach, van Schubert. Uh, Wagner en Liest staan op het programma. Verdi en Johan trouwens. Dus ik denk dat dat zijn de componisten die heel graag uh, gehoord, gehoord worden. worden en, waar en die ook wat makkelijk in het gehoor liggen juist, hè, voor Ja, mensen. ja wij ja. zeggen zelf altijd, we zijn een classic FM publiek. Ja. Want mensen willen niet te zware muziek. Hè. Die komen voor een gezellige middag uit. En, en dat moet dan ook een beetje te behappen zijn. En, niet en wat uh, herkenning. Dat ja, je denkt van, oh die, uh, die ken ik, die ja. luister ik ja, naar. Ja, en precies. Die... En, en, en Mozart, Beethoven, dat zijn de componisten. Ja. shop, noem maar op, ja. die, wat mensen heel graag voorkomen. En het is alleen piano, hè? Alleen ja. deze dame? Ja, die, deze uh... dame speelt alleen uh, bijna twee uur lang uh, op de vleugel. Ja, ja. ja. geweldig. En uh, uh, hoe laat begint het zondag? Het concert begint om drie uur. Ja. Om half drie gaat de kerk open. En uh, de toegang is slechts vijf euro. Vijf euro. Ja. Nog steeds. Nog hè? Jullie steeds. houden het vol. We hè? proberen het heel lang vol te Hoe houden. Hoe kan dat, dat jullie het voor die prijs kunnen blijven doen? Nou, de, we hebben natuurlijk onze sponsors. We hebben, ja. Onze hoofdsponsor is de gemeente Zandvoort... waar we ongelooflijk dankbaar zijn. Die zijn vanaf ah, het begin het... af aan... Prima dat ze hebben dat doen. Die, uh, hebben die ons gesteund en die steunen ons nog steeds. Ja. En sinds kort hebben we uh, het stampafiljoen Talassa aan zee... Oh die ons ook een heel warm hart toedraagt en uh, ook sponsor is geworden. En daarnaast hebben we natuurlijk onze vriendenclub en onze donateursclub. Dus zonder hen komen we er niet. Nee, dat, dus, dat, je dat, hebt echt uh, wel ondersteuning... natuurlijk ja, ja, ja, financieel ja, ja, ja, nodig. Want ja. anders kan je het voor die prijzen nee. niet meer vol blijven houden. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, dan moeten we naar een duur concertkaartje. En onze doelstelling is vanaf het begin geweest... voor de kleine portemonnee. Het liefst doen we het gratis, maar ja. dat kan niet meer. Nee. Maar voor de mensen met de kleine beurs... en die niet in staat zijn om een duur concertkaartje te kopen... voor het concertgebouw. Ja. Daar zijn wij voor en we Super. brengen even goed mooie klassieke muziek. Absoluut, absoluut. Ja. We gaan straks even verder praten over goed. jullie 20-jarig jubileum en ja, wat leuk. we allemaal kunnen verwachten op dat gebied. Ja. Gaan we nu nog even naar een muziekje luisteren? Ik denk dat uh, Jan nog wel wat meegenomen. Ja, heeft. we hebben hier wel wat leuks. En, uh, we kennen hier uh, meneer Kojak Ko nog. Jazeker, zelf. Oh die, uh, ja, zeker. Met die met die lolly. Ja. <laughs> we hebben ook ooit muziek gemaakt. Hè? Oh, uh.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 You and I would simply Ja, met de twee zwijmende dames die tegenover mij... die helemaal wegdromen bij de mooie, donkere stem... van deze televisievaller of En het nummer if gaat uh, weer verder met het uh, leuke interview... Ik kreeg ook meteen trek in een lolly. Ik zag niet waarom, hè? <laughs> nee, hoor. Nee, nou, die hebben we niet bij de hand momenteel, hoor. Die die we <laughs> Wel paaseitjes. Wel ja. paaseitjes, ja. Die tijd komt er ook weer aan. Ja. Ja. Maar ja, ja, we hebben ja, ja. weer alle aan aandacht voor onze toos. Ja, nou, yes. nou, want buiten dat, dat aanstaande zondag... Uh, KT van Sharon Mashvili uh, hier naartoe komt. Ik hoop dat ik het Oké. Nou, Zij komt dus uh, bij het eerstvolgende kerkpleinconcert... op zondag 16 februari 2020... Uh, in de protestantse kerk op het kerkplein nummer 1... Het begint om drie uur, Kijkers er open om half drie en uh, de toegang bedraagt 5 euro. En, uh, nou ja, voor de rest zo toegankelijk. Ge geen reservering te maken. Nee, nee, nee, hoor, Gewoon nee, inlogen. Nee, nee. Gewoon lekker komen. Ja, zo is het. En uh, ik, als ik jou zo aankijk en ik hoor je zo, dan denk ik, er staat ons nog veel moois te wachten. Want het is dit jaar twintig jaar dat jullie bestaan. Klopt. En. Uh, dat gaat uiteraard iets speciaals opleveren of vergis ik me daarin? Eh, nee hoor, nee, nee, nee, daar vergis je je niet in. We hebben sowieso een mooie jaaragenda uh, weten samen te stellen dit jaar weer. En um, ja, we gaan natuurlijk ook een grote productie geven. Dat doen we dus altijd uh, één keer, een grote productie en de Kerkplein concerten. En we hebben dit jaar gekozen voor uh, een koor en orkest... En dat wordt het opera -koor uit Heilo, het oratorium-opera-koor... Nee, niet het opera -koor, sorry, ik zeg het verkeerd. Het is het oratorium-koor uit Heilo en het promenadeorkest. Wow. Met een aantal solisten. En zij gaan, uh, ze zijn nu al aan het instuderen het Requiem van Mozart. Oh, echt? Het Ave Verum van Mozart god, en de wow. kreuningsmessen van Mozart. Oh mijn god. Dus oh. dat wordt een prachtige zondagmiddag op 18 ik, ik, ik oktober. Voel, ik voel dat mijn haren al overeind ja. willen gaan staan en daar heb ik nog geen nood gehoord. Nee, nou, maar alleen je, de gedachten al... Ja, ja fantastisch. Ja, ja. Ja, dat fantastisch. Is, ja, Weet je wat het is? Je, je, we zijn nu twintig jaar hiermee bezig. Je, we willen zoveel mooie dingen doen. Ja. Maar uh, nou ja, alles valt of staat met geld, dat ja. sowieso. En uh, ja, je kan ook niet alles. We, dat, we zouden wel iedere maand of iedere week uh, een, een concert willen geven. Maar dat is gewoon niet haalbaar. Dat, uh. mm -mm. Dus we zijn al heel blij met tien prachtige kerkpleinconcerten... die we op de rol hebben staan voor dit jaar. En deze uh, grote productie voor, uh, voor 18 oktober. 18 oktober. Om, schrijf, je in uw, schrijf in uw agenda, hè? want die mag u niet missen Nee, natuurlijk. die mag je echt niet missen. Nee. Nee, dus dat, uh... <laughs> maar goed, we, ben, wij zijn niet de enige die jubileum hebben... want ik wil jullie ook even feliciteren dat met jullie 30-jarig Ja, gestaan. Dat, ja, is echt, 30 dat 30 jaar. zijn mijlpalen, hè? zeker. Ja, en de Stadkotse met 15, 15 jaar. jaar. Ja, ja, echt geweldig. We zijn allemaal goed bij Bezig in we zijn dorp. heel goed bezig. Ja, ja. zeker. Dat ga je wel zeggen. Ja, we ja, zijn ja, ja, geen ja. eendagsvliegen. <laughs> nee, nee, nee. Maar goed, naast, naast de mooie concerten die we geven, um, ja. zijn we ook toch wel, en dat is ook altijd wel een van onze doelstellingen geweest, op het sociaal-maatschappelijk gebied um, ja, actief. Uh, onder andere zijn we benaderd door de gemeente Zandvoort om mee te denken in een totstandkoming van een cultuurnota. De gemeente Zandvoort heeft geen cultuurnota. En uh, ja, er is een, een uh, ambtenaar die de belast is met, uh, met onderzoek om een cultuurnota tot stand te brengen. En dan bedoelen ze daarmee in kaart brengen wat er is aan culturele uh, uitingen, activiteiten. En, maar ook locaties waar die uh, ja, concerten, toneel, uh, noem maar op, waar dat gehouden kan worden. Ja. En uh, nou, daar hebben we natuurlijk heel graag ons... Uh, Bijdrage bijdragen geven. willen we daar aan geven En ja. toegezegd dat we mee willen denken en mee willen praten. En, uh. en daarnaast hebben we ook, uh, is ook een verzoek geweest van de gemeente... Of we, willen mee, uh, of we willen participeren in de Zandvoortpas. En de Zandvoortpas is specifiek in het leven geroepen... voor minder draagkrachtigen. Uh, dus we hebben gezegd, daar doen we ook aan mee... Dus mensen met een Zandvoortpas mogen gratis naar de Kerkpleinconcerten komen. Jeetje. Ja. Nou, niet naar de grote productie, geweldig. want dat nee, kunnen dat we ons niet je. permitteren. Want nee, dat dat zijn, we, daar zijn hele andere bedragen ja. mee gemoeid. Ja. Maar voor de Kerkpleinconcert hebben we gezegd... daar mogen mensen met de Zandvoortpas Het is wel leuk dat je de ook meteen interesseren... voor grotere producties later. Ook. Gewoon, ja. Nou ja en, dat kan een en misschien zijn Misschien zelfs wel kennis laten ja. maken met klassieke muziek. Ja. Ja. Ja. Misschien ja. zijn er mensen die een Zandvoortpas hebben... die nog nooit een klassiek concert nee. hebben bijgewoond. Is dat de en denken ja. van... Goh, laat ik maar eens gaan, omdat ze niet hoeven te betalen. En, uh... Ja, ik vind het heel nobel. En zo, zo onderhand uh, wordt er voor de mensen met een sandvoortpas ook steeds meer mogelijk. Ja. Hè? En, ja. en uh, zijn er steeds meer organisaties die aansluiten... en, ja. en de mensen met een... Uh, een hele kleine portemonnee tegemoetkomen. Ja, zodat ja. ze toch kunnen participeren in de maatschappij. Ja, ja. Dus uh, van mij krijg je een, een duim omhoog daarvoor. Nou, of of jullie krijgen een duim ja, omhoog daarvoor. Dat ja, ja. vind ik heel, heel, heel attent. Um, als mensen iets meer over jullie zouden willen weten. En over het programma. Waar kunnen uh, de luisteraars uh, informatie halen? Nou, We hebben een prachtige website. Ja? www.classic.com concerts.nl en daar staat eigenlijk alles op. Okay. En uh, daar vind je de jaaragenda, maar de, je vindt ook bijvoorbeeld bij jullie op ZTVM op de kabel-TV uh, uh, de aankondiging van de concerten. Het is uh, heel fijn dat jullie daarin meewerken. Nou ja, belangrijk. En uh, ook. iedereen die, die, die, ja, die maar in de mogelijkheid is om ons een beetje hè, de bekendheid te helpen vergroten, die doet daar zijn best in. En daar zijn we ook heel erg blij mee. Hoor. Dat is, uh, ja, nou, dat is reuze mooi en dat verdienen jullie ook. Uh, hè? De twintig jaar noeste arbeid. Nou, het is veel meer. Ja, we zijn ja. maar met z'n tweeën. We hebben het wel oh, jaren met wat meer gedaan, maar ja. nu de laatste uh, tien jaar zijn we, of zeven jaar moeten. Ik eigenlijk zeggen. Zijn we nog met z'n tweeën, Peter Tromp en ik. En uh, ja, weet je, het, het, het, het, het draaiboek zit, uh, zit er zo in, dus... Uh maar goed, het moet wel gedaan worden. Absoluut. En, uh, je en er moet komt wel, een heleboel voor kijken er natuurlijk. Er komt een heleboel voor kijken. Tuurlijk, ja. Maar we doen als er, het wel. Als er mensen op dit moment luisteren die zeggen van... Hé, hey, wacht even. Ik heb er eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan. Maar het is belangrijk dat het blijft. Ik wil graag financiële ondersteuning bieden. Wat dat, gaan ze doen? Dat kan. Dan kunnen ze naar de website. Daar ja. staat een uh, formulier. Dat kunnen ze downloaden. En dan kan je vriend of donateur worden van klasse Concerts. En uh, ze kunnen ook altijd bellen. Er staat overal. Uh, ...staat mijn telefoonnummer bij... ...en uh, ze kunnen Peter Trom benaderen daarvoor. Dus en uh, op zondagmiddag even langskomen... ...en, en dan de, staat ook iedereen paraat... ...om dan hebben we de, te te ja, Dan hebben we de inschrijfformulieren bij ons... ...en dan kunnen mensen zich aanmelden... ...en hoe groter de club... ...hoe meer wij mooie concerten kunnen geven. Kijk, en dus, zo is dat. Zo ja. is dat. Toos, ik vind het fantastisch dat je hier geweest bent. Ik vond het ook heel leuk. Dank je wel. Ja, ja. Jullie mooi bedanken zo. en uh, veel succes. En, uh, het is heel belangrijk dat je dit doet. En uh, leuk om het hier even verteld te hebben. En ik hoop dat er veel uh, respons mag komen voor jullie. Ik hoop het ook. In en, ieder en, geval heel, uh, heel yes. veel plezier zondag. Ja. En een mooi seizoen. En misschien kunnen we wat voor elkaar gaan betekenen gaan dit jaar. Ja, in we dit gaan dit het er ja. zeker over hebben. Zo ja, is goed. Goed. het ook. Dank jullie wel. Tot ziens. Ja. Zet even hem voor de donnie. Hartstikke leuk, lieve luisteraars. Uh, er heeft zich iemand gemeld voor de kaartjes van de huishoudbeurs. En als het goed is... Uh, mag er muziek ietsje zachter Jan? Ja, wat gaan we doen? Ja, dankjewel. Als het goed is, hebben we iemand aan de telefoon. En wie hebben we daar? Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik ben uh, Ramon Koning. en Ik heb net uh, even gebeld. Hartstikke ja. goed, Ramon. Wat leuk. En jij ja, je de huishoudbeurs, <laughs> begrijpen wij. Uh, ja, dat lijkt me wel leuk. Ja, dus met al die tienduizenden vrouwen wringen en duwen. <laughs> <laughs> maar het kan gezellig worden hoor, man Ja, nou, mijn moeder vindt het heel erg leuk. Ja, hoor. natuurlijk. En daar doe je toch voor? Ja, daarom. En ga je dan samen met je moeder of gaat je moeder met, uh, met iemand anders? Nou, ik denk het wel samen te gaan. Ja, ja? Oh, wat leuk joh. wat leuk. Dat zal mijn ja. zoon nooit zeggen. Nou, maar nu het hoort misschien wel. Nou, ik keer. Hij is elk jaar weer de huishoudbeurs. Ja. Hey, maar, uh, Ramon, gefeliciteerd. Je hebt twee kaartjes gewonnen. Um, als je wil, mag je ze nu opkomen halen. We zijn hier tot twee uur. Ja. Of anders uh, kun je ze ook morgen of overmorgen... tussen twaalf en twee even komen ophalen. Dan leg ik ze voor je weg. Ja, dat is prima. Ja? Gaat dat lukken? Ja. ja hoor, dat gaat zeker lukken. Hartstikke goed. Nou, dan uh, rest ons... Van deze jouw... kant van harte ermee. Ja, zo is het. Ja. En uh, ja. dan hopen we dat jullie een onvergetelijke dag gaan beleven in het draaigebouw met de huishoudbeurs. Ja, gaat goed komen. Oké, okay, okay. veel plezier ermee, Ramon. En bedankt okay. voor het belletje, Ramon. <laughs> prima. Oké, okay, dag dag. Doei. En dan denk ik dat wij doorgaan met een muziekje. blijft een hele nummer. En, uh, even kijken naar een mededeling. Uh, hier staat uh, dat van de Oosterstraat uh, schijnt een oplossing te komen... Voor het, uh, in de buurt van de Oosterstraat voor de parkeerproblemen. Er zijn dus twaalf weg, maar er schijnen bij het nieuwe museum... drie uh, plus één invalide parkeerplaats algemeen bij te komen. En bij het oude gebouw het waarschijnlijk ook één. En in Zwarteveld komen toch tuintjes voorbij het LDC... en de ondergrondse stortbakken, vuil, plastic, karton... En dergelijke verdwijnen uh, voor de parkeerplaatsen. Maar dat is nog niet te zeggen hoeveel. Dus uh, misschien dat het een, uh, een begin kan zijn van de oplossing van het parkeerprobleem. wat er een beetje leeft daar. Dus uh, succes voor die mensen daar. Oh, I met you by the blue. the Forget her.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 En dat is dus ook gebeurd. We hadden 9 februari hier uh, een speciale uitzending. Uh, uit, uh, ge gepresenteerd door Rob Harms en Albert-Jan Vos. En uh, inderdaad, de burgemeester is met zijn uh, ega en een zoon langsgekomen. En uh, hebben daar een, een interview hier gehouden. En het was een gezellige middag. Het nou, is toch leuk als de burgemeester zich echt, uh, zo aantrekt. En ze uh, betrokken voelt erbij. Oh, absoluut, Geweldig toch? Absoluut. Hele en fijne En daar doen we het voor burgemeester. Ja, zo is het. We gaan uh, een stukje muziek draaien tot... Uh... Ik denk het laatste nummer van dit uur. Tot reclame, ja hoor. Ja, dus en, uh... Uh, we gaan er zo uit voor uh, de reclame en het nieuws. En uh, daarna weer even reclame. En uh, we hopen dat u gekluisterd blijft okay. en, uh, bij uw radio. En dat u, uh, dat u straks weer terug mogen verwelkomen. Sun-tanned, wind-blown Honeymooners at last alone Feeling far above par Oh, how lucky we are While I give to you And you give